heeft voor de derde keer goud gewonnen op de wereldruiterspelen in de Verenigde Staten. Met zijn paard Totilas was hij met grote voorsprong de beste in de kuur op muziek. Eerder won Gal op het WK al de landenwedstrijd en de Grand Prix speciaal. Het weer nog, het wordt een grijze dag met in de ochtend regen, daarna wat droger en in de loop van de middag weer regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen af en toe zon en ietsje warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zangvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. Met, met nu. U. Goedemorgen Zangvoort. Dit is Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Nou, we zijn er weer. Goedemorgen. Goedemorgen Don. Goedemorgen Jaap. We waren vorige week er ook al met twee keer. Ik geloof dat we een week hebben overgeslagen. Hoewel, ik ben wel zondag tot en met gisteren uitwezen waaien op ergens in het Hoger Noorden. En nu kom ik gewoon weer terug. Alsof er niks aan hand is. Vorige week stond het natuurlijk allemaal in teken van de dorpsomroersconcours en het afscheid van Klaas Koper. En vandaag, ja, vandaag hebben we Kunstkracht 12. En morgen ja. ook. Dus ja. dat, uh, dat is dit weekend. Dus er is al wel het een en ander te doen. Maar we hebben nog meer, Don. Ja, uh, zal we even kijken. Tuurlijk, eerst de even tijdens. de mensen noemen die mee bezig zijn met het programma natuurlijk. Hè? Ja, degene die heel hard gewerkt heeft deze week om het programma weer in elkaar te zetten... ...is Yvonne Roosendaal, de redactie. En ze is tevens gastvrouw hier in Hoogland... Uh, waar het altijd gezellig is in de bar en de koffie echt geweldig is. Kom eens even radio kijken en een kopje koffie drinken zou ik ja. zeggen. Nou, wat hebben we het eerste uur? Hij zit hier al uh, tevreden aan een kopje koffie. En hij staat al wel nou, bijna in de startblokken. Of zit in de startblokken is Gerhard uh, Scholte, de duinwachter van Waternet. Dan gaan we praten ja, met. Ja, wacht even. Oh. Hij, en hij heeft de speciale geluidseffecten meegenomen. Geluidseffecten? Ja, die onze oh. technicus Pascal uh, straks. De... Horen zullen, zal brengen. Oké, okay, nou dat, dat horen we dan. En dan gaan we dus daarna naar over geluid gesproken, maar dat hebben we straks in het tweede uur. Maar goed, eerst uh, in het uh, eerste uur afmaken: Herbert Willems van Kunstkracht 12. Voetlicht heet dat, uh, op 2 en 3 oktober Kunst en Cultuur in Zandvoort. En dan als laatste in dit eerste uur Alzheimercafé, dementie en autorijden. Kan dat? En daar zal Nelda, Nelda Steffen het een en ander over vertellen. Nou, misschien dat we dan in het tweede uur uh, daar een antwoord op kunnen krijgen. Want mm -hmm. ja. uh, dan gaan we praten over... de. Geluidshinder van het circuit. Ja. We gaan praten met mensen uit de politiek. Als het goed is komen, Ussi Rietkerk en uh, Jos van der Drift, respectievelijk van Partij van de Arbeid en VVD, hier praten over het circuit. En uh, uiteraard het tegengeluid moet ook gehoord worden. Dat is Armand Dessigny van de stichting Geluidhinder Zandvoort. En dan als laatste hebben we nog de activiteiten en evenementen in Zandvoort. Dus dat is zo'n beetje het hele verhaal van uh, dit komende, komende programma. We zouden zeggen: Stuk Paschal. muziek met Pascal van der Beek. <middels> Red We zijn er weer met de volgende. Ja, met de eerste gast. Ik zit met zoveel dingen hier. God. Nou ja, goed. 10 over 10 inmiddels geworden bij Goedemorgen ja. Zandvoort. Ik zit een beetje de raaskallen. Maar goed. Uh, Gerard Scholten is uh, de gast. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg. Ja, het is weer paddenstoelentijd. Ja, ja, spektakel. Spektakel inderdaad. Ja, niet ten opzichte alleen van, de, van de paddenstoelen. Hmm. Maar het is veel meer dan dat. Het is herfst. Ja, en herfst dat is een van de mooiste jaargetijden van het jaar. Vind je? Ja, ja ja ja als, als boswachter je moet je ja, ja. voor alle jaagtijden hou ik wanneer moet ik eigenlijk op vakantie denk ik wel eens ik bedoel ja. ja in de winter dat vind ik dan net iets minder maar ja dat kan het ook enorm mooi zijn maar nu ja. hè, met die verkleuring van die blaadjes met de de damherten met de bronstijd die aan, ja aanbreekt of ja maar je al zei, je zijn net is een hoop drukte in de duinen en niet van mensen nee nee joh, die, die, die die damherten mannen de de hormonen, ja, hoe, hoe zou je het zeggen, die vliegen om je oren daar. Die, die, die, ja, ze staan er prachtig mooi bij. Hè? Die mannetjes die hebben zich zo beetje een derde deel van hun lichaamsgewicht dikker gevreten. Van die dikke nekken. Mm -hmm. met, die, met die zwarte vlekken erop. Die gewijen die staan prachtig mooi erop. Ze maken bronschuilen om hun territorium af te zetten. Ja, en die vrouwtjes lopen er al een beetje zenuwachtig omheen te springen van... Jeetje mine, wat gaat er allemaal gebeuren? En waar moet ik straks naartoe? Want ja, daar draait het allemaal om, hè, de bronst. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon nou, nu al begonnen. En zeg maar half oktober, ja, dan is het op zijn hoogste punt. Nou, dat is gewoon uniek om mooi te maken. Hè, dat dat, dat bullen te horen, die gevechten te zien tussen die mannetjes. En, en ja, je, je ruikt gewoon... Je ruikt gewoon dat er, dat er iets aan de hand is in de duin. Dat is heel mooi. Hm. Ja, de, de mannetjes die zijn nu bezig uh, om een groepje vrouwtjes om zich heen te verzamelen. Ja, kijk met, met die bronstijd. En dan uh, ga ik even naar een, uh, ja, een uniek plekje in de duin. Het Vliegersmonument, waar, waar die Halifax is neergestort. Ja. Midden in de duin. Dat is het meest uh, ja, bekende plekje eigenlijk. Daar zitten wel een stuk of tien van die grote mannen. En de allersterkste zit in het midden. Dat is een ja? plaatshert noemen ze dat. Ja. Dat is de grootste ook en de sterkste. Als je die ziet, dat, dat, nou, dan kruip je gauw achter een boom. Dan denk je, <laughs> jeetje dat het nog bestaat als damherten. Ja. Kijk, edelherten en, en uh, uh, elanden die zijn nog veel weer groter natuurlijk. Ja. Maar als damhert, nou, die is wel echt wel 120 tot, tot uh, ja, misschien nog wel zwaarder. Kilo zwaar. Dus, uh, ja. En daaromheen zijn er iets mindere mannetjes. En die vrouwtjes die proberen naar het grootste en sterkste hert te komen. Ja. He? Dat is zijn, ja, zijn roet of zijn vrouwtje. Zijn vrouwtjes. Maar die andere mannetjes... ja, die willen ze tegenhouden. Die willen, die willen ook wel zo'n vrouwtje bespringen. En dan krijg je ook die territoriumgevechten... zeg maar met elkaar... Dus ja, dat is, dat is gewoon spektakel. Dus als je daar dan op een bankje gaat zitten, of lekker op een boomstammetje. en je verder je bij niet te dichtbij komen natuurlijk, want anders verstoor je, ja. verstoor je het hele ja, natuurlijke uh, element. Dus, en dan gewoon genieten. Weet je, je, hoort, je hoort dan die geweien tegen elkaar aanslaan. Je hoort dat burrelen. Maar daar hebben we trouwens een voorbeeldje van het burrelen. Tenminste, ik heb hier. Ik weet niet of het precies of het gaat lukken. Ik ben benieuwd hoor. Op een cd'tje van. Uh, ja, ooit Wils Heem, Heemskerk. heb dat uitgebracht met allerlei natuurgeluiden. Yeah, ah, boy. boy. Ja, voor alle duidelijkheid het is niet Jaap koper, hoor. Ik zou, hier, ik zou hier graag met een, uh, met een geluidsmeter willen, willen staan. Hoeveel geluid en hoeveel db dit uh, beest produceert. Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar als je, ik, ik zeg wel eens tegen jonge lui, als ik een kinderexcursie heb of zo. Als je een halve liter cola, uh, cola opdrinken dan, en dan, dan ken je dit zo. ook hoor bijna. Dat is, uh, je weet je. is dat hert niet bezig het alfabet in boeren op te zeggen? Het <laughs> <Dat of niet? laughs> lijkt wel heen. Maar het is wel spektakel. He. Dan moet je nagaan, het is stil in. Wat kijk ik heb het nou over dit, maar uiteindelijk die Amsterdamse waterleidingduinen, rust, ruimte en natuur, dat is er zelf, dat, dat, dat is meestal zo. Hè. Maar op deze plekjes dan krijg je opeens dit oergeluid. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ja, ja even, even, Ik ben daar altijd een beetje nieuwsgierig. naar. De, er zijn termen en namen voor. Je ja, ja. hebt het over mannetjes, vrouwtjes, een groepje. Maar uh, een vrouwtje heet dat niet een hinde? Ja. Ja. En, en de mannetje heeft, waar heeft dat. Nou, een... dat, is het dat is wel een beetje het moeilijke. In de, je hebt een het, ja? eigenlijk. Maar een damhet is gelijk het mannetje. Ja, dat is okay. niet de speciale, maar het damhert gebruiken we ook in het algemeen. Maar, ja. Damherd. Ja, Damhet bok is het dan eigenlijk. Hè? Maar het is een bok eigenlijk. De, ja, in, in de volksman spreken we van een bok. Maar in, in jachttermen zeggen ze gewoon het damhert en ja. de hinden. En de hinde. En de, hinde. Zo, ja. En, ja. En, en de groep zelf is dat... Een... Ja, dus een, bij, bij, bij ree is dat een roedel. En nee. anders is het gewoon inderdaad een groep. Het is een groep. De, daar is geen ja, okay. speciale naam voor. Okay. Nee. Nou, ik was even nee. nieuwsgierig of die termen daar ook voor zijn. Ja. Nee. Maar dat is dus op dit moment begint dat. Ja, dat is begonnen. En daarom hebben we ook op die activiteitenlijst van al die excursies... Je ja, kan natuurlijk het mooiste, vind ik toch, vind het voor de mensen. Ga er zelf heen. Uh, je hoort het snel genoeg, dat burrelen. Ga mooi kijken. Maar al wil je bijvoorbeeld even wat meer informatie krijgen van een, van een boswachter... Ja, dan zou je bijvoorbeeld met een van de wildexcursies mee kunnen gaan. Die staan nu ook op, die, uh, op de nieuwe activiteitenklender van het nieuwe Struinen. De herfstnummer, dat is net uit. Er uh, staat trouwens een prachtige foto in. Die heb ik vanaf de Watertoren mogen nemen. En, ja. ja, dat vind ik zo mooi. Dat zie je hier de zuidduinen van Zandvoort. Met, met een stukje zee en, en het strand. Ja. En uh, ja, daar kom ik, klom ik bovenop. Ja, wat, wat een mooi gezicht heb je dan hè, over uh, ja, heel Zandvoort heen verzellen Maar dit is dan richting uh, de duinen. Naar nou, de duintuintjes en alles. Dus dat hele bladstruin, een nieuwe blad, is weer uit. Nou, dan zie je in oktober uh, heel veel wildexcursies staan. Maar, dan ja. nou moet ik mensen toch een beetje teleurstellen ook... Er was een run op, want het, we gaan dan met een busje het duin in. En dan kunnen dan maar acht mensen met die, met die boswachter ja. mee. Dus ja, als je belt naar het bezoekerscentrum, uh, de Oranje Kom, of er dan nog plaats is, dat weet ik niet. Ik hoorde wel bijvoorbeeld van die kinderexcursie, er was nog plaats. De uh, fietsexcursie was nog plaats. En, uh, en die volwassen wildexcursie, dat, dat weet ik niet. Dus maar de meeste mensen... van die excursies komen dan toch terecht uh, bij het wild. Ja. Ook, al heet, ook al heet het geen wild excuus Ik zie hier bijvoorbeeld de 10 oktober wandeling met natuurgidsen. Nou nee, die, die, die 10 oktober die komen niet zo ver. Natuurlijk uh, kom je damherten tegen en hinders. Ja. Je komt de bronstu, uh, kuilen tegen. Je kan er bijna niet omheen denk ik. Nee, nee het is, ik zou je vertellen. Er zijn twee mannen van beheer bij ons. Hè, die, die, die, die zijn aan het maaien en aan het bomen kappen. Die zijn maanden bezig om al die kuilen weer dicht te gooien. <lacht> het is, het is... Ja, ja, er lopen nogal wat damherten. Hè. We gaan ze van de winter hier weer uh, aanschouwen in Zandvoort. Ja. Ik bedoel... Uh, dat, is geluk... dat zo? Ja, dat, uh, dat hekwerk, daar zijn ze wel mee bezig. Hè? Ja. En Ik denk dat het toch na de kortste dag <lacht> wordt... Uh, dus dat denk ik pas in januari, februari... Als alles ja. mee zit, dat ze hier met het hek verhogen gaan beginnen in de Zuiduim. Dat, dat gaat een beetje parallel aan de Brede Rode straat en boulevard ja, eigenlijk. Hè? Dat, dat oude hekje staat er nog steeds. Ja, ja, ja, ja, van 1 ja. meter, 1,20 meter. Twintig. Ja, maar dat is ja, zelfs voor dan, hun dan, dan Nee, dat is, uh, dat is lachen. Ja. Dat, dat, dat, en dat wordt 2 meter. Twintig, uh, ja. Ja. Wordt, dat, wordt het daarmee uh, zo dat die herten dan wat meer moeite hebben om er overheen te kunnen komen? Ja, het wordt minder gemakkelijk gemaakt voor ja, de beesten. Ja, het is, is bewezen, zeg maar. Hier komen hmm. ze niet overeen Of ja. er moeten ze dus een keer zo'n... Ja, er kan een atleet tussen zitten. <laughs> je hebt je... Hebt je ja. Hoe heet er Die boekka geloof ik. Hè? Die hoogspringen. Ja. Ja. Ja. Zo heb je met hetten ook wel eens... We hebben wel spektakels gezien dat ze... Dat ze ja, wel, sommigen die hadden wel eens 8 meter versprongen of zo. Of 2 ja. meter hoog. Maar normaal gesproken, geen enkel dam ja, komt daarover. Zandvoortse Laan zie je ze niet meer. Bijna niet meer. Nee, hè? Nee, of diegenen die terugkomen lopen van de Kennemerduinen Dat kan wel oh, natuurlijk. Ja, kan of wel. of van, van de golfclub. Uh, ja. dat, dat, dat zie je nog wel eens. En dat zag ik nou begin, uh, of eind vorige maand. Zag ik het wel. Want die damherten die willen weer terug naar die goede bron schuilen. Ja. Ja. Dus het, het is moeilijk om, maar het is moeilijk voor, om terug te komen. Ja. Uiteindelijk geven ze op natuurlijk. En dan gaan ze weer terug naar. De, dat kennen we ja, duinen. Ja, ja. En dat, even een vraagje tussendoor. Hè? Als de plannen voor het ecoduct en dergelijke allemaal gerealiseerd worden. Ja. En mogelijk uh, de spoorlijn gepasseerd. De, zand, de zeeweg gepasseerd. Zullen daar toch ook van die hekken moeten gaan komen? Ja, ja maar dit, dit is gewoon fase 1 moet je het gewoon zien. Hè? Ja, hè? Kijk, dat, dat, uh, ja, ik moet het eigenlijk... Maar ik doe het toch, ik kan mij schelen. Ik, ga, ik ga geen verstoppertje spelen. De fietspad in de Amsterdamse waterlijn duinen hè, Waar oh, ze voor ja. gestemd hebben. Dus... Ja, dat komt helemaal op een randje gelukkig van de duinen. Als ik het wel eens uitleg aan mensen. Dan zeggen ze, oh is dat alles. En dan moeten nog allemaal uh, bezwaarprocedures vinden te plaats. Van de bewoners die er wonen. Die komt uit uiteindelijk op het ecoduct. Hè? De, ja. En dan de, ja, wordt een heel mooi breed ecoduct. 50 meter. Paardenroet overheen. Dat fietspad eroverheen. wanderroute Wandenroet overheen. En dan alles. Alle kruipende dieren kunnen veilig oversteken. Maar ook de damherten natuurlijk. Ja. En dan, ja daar... Dan moet het weer, dan gaat het verhaal verder. Daar, daar moeten ze verder op inspelen. Er moeten hekken bij de zeeweg komen. Of later een ecoduct over nou ja, de zeeweg. En ja. aan de overveenkant, aan de circuitkant. Daar, ja, ja. daar is wel sprake van. Dat er eh, ook nog een ecoduct zou komen. Zeg maar, over de zeeweg. Ja, dan heb je een mooi ecolint. Ja. Het, het, het, het is er zelf mooi. Want niet alleen die damwetten. Dat, dat zijn grote dieren. Daar richt ja. iedereen zich op. Maar, maar ook de reeën. Moet je eens kijken hoe, hoeveel reeën. Dat was zelfs ook nieuw. Zelfs op het nieuws. He, in die bronstijd. Uh, van die reën, wat lang niet zoveel spektakel is. Dat is in juni, juli. Hoeveel bokkeren dat doodgereden worden. Want die, uh, ja, die, die zijn ook druk bezig met hun hormonen. En, uh, maar als ze dan gewoon ecoducten zijn. En ecolinten. Mm -hmm. uh, ja, dan die ook, worden er veel minder slachtoffers onder die reën. En die zijn nou op eenmaal uh, veel zeldzamer aan het worden. Als die damherten. Dus mm. dat, het spaart gewoon een heleboel en, uh, dierenlevens uit. Zo'n uh, zo ecoduct, zo'n ja. ecolint. Oké, okay, nou was even een vraagje terzijde ja. over de consequenties van het een en ander. Ja, maar er staan nog meer excursies op. En zo zag ik ook bijvoorbeeld dat er binnenkort een fietsexcursie weer is. Volgende, of aanstaande vrijdag al. Ja, daar is nog ruimte. Daar gaat de boswachter uh, met een groep van twintig mensen... Nou ja, als het er 25 worden, maakt ook niks uit. Gaan we de duin in. En dan kun je lekker met de fiets. Wat verder uh, de duin in komen, dan gaan we de verboden gebieden in. De infiltratiegebieden. Dus we vertellen ook over de waterwinning. Je mag zelfs water proeven als je dat wil. Er zijn nog niet alle virussen gedoten die in het water zitten. Maar de boswachter neemt het eerste slokje, hoor. Dus als er wat geks gebeurt, dan. Uh... Ik moet altijd denken aan Asterix en Obelix. Proef voor, proef voor. Maar uh, nee, dat is wel altijd wel mooi, hoor. En in mm. deze, met die herfsttinten, je ziet eigenlijk van alles. Natuurlijk ook weer die herten. Paddenstoelen, he, want die, die, ja, dat daar was... staan we ook even bij stil. Mm. Dus dat is, uh, maar daar is nog ruimte is voor. Is het een goed klimaat, overigens, het uh, uh, duin van Waternet voor paddenstoelen? Ja, nou, het, uh, er zijn enorm, wij hebben een enorme grote club vrijwilligers van de paddenstoelenwerkgroep. Ja. En, en, en dat doen ze niet voor niks. Omdat wij bij zo verschrikkelijk veel soorten landschaptypes... Ja. de oude strandwallen, waarin het begin bij de oase en paddenland, mm -hmm. dat is nog beborst. Dan krijg je meer de open gebieden. Nou, dan krijg je weer hele andere soorten uh, paddenstoelen. In het bos krijgen zelf de houtzwammen, zoals mm -hmm. de tonderswam, elfenbankjes... Ja. Uh, Verderop krijg je meer ja, de paddenstoelen met steel en hoed. Hè, zoals ja. een mooie vliegenswam. Die staat onder de berken. Dat ja. vaak hè, rood met witte ja. stippen. En weer verderop heb je bijvoorbeeld ja, met al die koeien de, de meszwammetjes. Of uh, de, de geweienzwammers. Dan krijg je nog weer de kleinere paddenstoelen. Dus je hebt inderdaad van alles wat mogelijk wat. Ja, ja de, maar wel in de bosachtige delen. In de bosachtige ja. delen heb je de traditionele paddenstoelen zoals, zoals we vaak ja, kennen allemaal weet je zoals die die vliegenswam maar ook euh, hebben we daar bijvoorbeeld de Stinkzwam. Hè, dit, dat, dat, dat, dat is ja je ruikt het gelijk eigenlijk er zit alles op de zwarte top zit alles vlieg op dat is ook zijn een motmiddel ja je ja. ja, ja. ja, ja. ja, ruikt het gelijk ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. dat klopt maar, uh, ja, daar, maar daar heb je zelf ook de houtzwammen uh, uh, en, en ja, een hele mooie bekende is wel de parasolswam. Dat is de grootste paddenstoel in Nederland. Nou, dat ja. is ook bijna een parasol. Die, die kan wel 40 centimeter groot worden. En een uh, doorsnee van die hoed ook wel van 30, 40 centimeter. Mm -hmm. Met een prachtige mooie rok. He, die rok, dat is, dat is het rondje op de steel, zeg maar. Dat noemen ze de rok bij een paddenstoel. En de rok van een parasolswam, dat, ja, dat is dan wel leuk. Die kan je heen en weer bewegen. Dat is de enige paddenstoel ja. waar die rok los zit. Nou, en zo uh, ja, maar je hebt ook vanzelf bij ons: je moet altijd uitkijken voor de paddenstoelen. Je moet ze niet gaan plukken, zeker niet gaan proeven. Want we hebben ook de groene niet. Nou, het woord zegt het al: groen, maar die heeft bijvoorbeeld weer een, een, een zusje, die lijkt erop. Die kan je, die zou je kunnen eten. Sommige mensen die dat doen, die uh, paddenstoelen specialist zijn, die plukken ze, die niet. Niet. Niet. Mm -hmm. maar die groene knolamanit, niet. dat is weer heel wat anders, maar die groene niet. Dan ga je echt kapot dan. Dan ga je dood dan. Ja, langzaam. Dus dat Nooit plukken paddenstoelen in de, in de, in de natuur. Dat nee. moet je overlaten aan specialisten. Gewoon mooi van genieten. Spiegeltje mee. Op je knieën. Kijken wat voor sporen eronder zitten. Is het een zwam? Is het een gaatjeswam? Of een buikzwam? Maar als je daar aan tikt, vliegen de sporen uit het ja. gaatje omhoog. Zoals bijvoorbeeld... Uh, je ook de, de, de sterswam heet die. Dat is een prachtig mooie, mooie, mooie paddenstoel. Ja, wij deden dat als kind wel. In de, ja? Ja, dan, en vooral in dennenbossen. Ja. Dan zaten die, die rode knolletjes, of die, die bruinige knolletjes. Ja. En dan kneep je er even ja. in en kwam er een hele ja. rookwolk uit. De aardsterren of de ja. buikzwammen ja. zijn dat. Ja. En zo verspreiden die sporen zich. En als die twee sporen elkaar weer tegenkomen en ze versmelten... Dan krijg je weer, ja. kun je weer nieuwe paddenstoelen krijgen. Het is een heel ingewikkeld procedure trouwens. Ook bij die dammeten gaat het veel makkelijker en veel opzichtiger. De, uh, het, de voortplanting. De ja. paddenstoelen. Maar wat lawaai, Ja ook. wel. <laughs> maar wisten jullie even. Het grootste levende organisme op aarde. Dat zijn schimmels. Hè? Dat, zijn, dat zijn paddenstoelen. In, Utre, of in, in, in Canada is een schimmel gevonden dus. Dat zijn de vlokdraden, de, de zwamdraden in de grond. Zo groot als de provincie Utrecht. Het is ongelooflijk. Dat is een heel van, netwerk. Een heel netwerk onder de, de, de grond. En daar komen dan steeds ja, die heksenkringen hè? Ja. Komt er weer uit. Want dat, dat zijn... Ja, dat is enorm. Dat is heel, daar kun je zoveel over vertellen. Zo interessant, paddenstoelen. Maar ook gewoon mooi om naar te kijken. En uh, eenvoudig boekje erbij. Bijvoorbeeld, ja, dat is het gewoon uh, genieten geblazen. Hmm. Gerard, ik dank je hartelijk voor je komst. Ja, ja graag Je hebt waarschijnlijk nog veel meer, maar ja. omwille van de tijd ja, moeten we ja, het er even het. bij laten. Ja. Ik, ik dank je in ieder geval voor je komst uh, hier. We eruit. Graag gedaan. Volgens mij uh, uh, uh, ben ik nog wel te horen op de radio. Denk het wel, hè? Goed. Uh, we, uh, we stoppen ermee met dit interview. Dank je wel. Oké. Okay, dank je wel, Gerard. Yo. Nou, dat was Acta in de Munnik dan. Die eerste platen. Uh, dat heb ik nooit geweten. Maar goed, uh, het is uh, half elf uh, inmiddels uh, geworden. En aangeschoven is Herbert Willems van Kunstkracht 12. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, mag ik je of... Ja, uiteraard. Oh. Ja, ja, het is, uh, het is uh, min of meer de, de, uh, de route, de, de open atelierroute waar ja. hierin uh, verwerkt is. Uh, want het, we hebben het over Kunstkracht 12. Ja. Ja, ja. ja, Even nog voor de mensen die het nou niet precies weten. Wat is Kunstkracht 12? Uh, dat is uh, met name een kunstroute. Ja. Er zijn dus een, een aantal kunstenaars van de BKZ. De Beelden en Kunstenaars Zandvoort. De mm -hmm. kunstenaarsvereniging. En die stellen hun atelier open. Ja. Uh, dat doen ze uiteraard zelf. Ja. En ze hebben een aantal gastexposanten. Ongeveer 30 uh, kunstenaars van de BKZ doen mee. En ongeveer 20 gastexposanten. En die komen dus uh, buiten Zandvoort, van buiten Zandvoort. En die komen inderdaad hier ook mede of mee exposeren. Dus hmm. er zijn ongeveer 50 kunstenaars bij betrokken, iets van uh, een, een, een kleine 25 uh, ateliers die open ja. zijn. En mensen kunnen dus inderdaad zo'n route maken langs die verschillende ateliers en daar kunst gaan bekijken van ja. uh, de mensen van de BKZ. Zijn de kunstenaars zelf uh, ook aanwezig? Ja, dat is het leuke. Ja. Uh, alle kunstenaars zijn, uh, zijn zelf aanwezig. Ja. Ze kunnen tekst en uitleg geven over hun werk. Vertellen van uh, hoe ze er aangekomen zijn en wat het voorstelt, et cetera, et cetera. Ja. Alles wat mensen willen weten, gewoon kan verteld worden. Ja. Kun je zeggen dat uh, kunstkracht 12 een beetje nu uh, ja, min of meer een beetje een vlucht heeft uh, genomen. En dat er uh, ook buitenland voort gesproken wordt over. Dit weekend, het is of in de tweede weekend of in het eerste weekend van ja, oktober. Ja, ja, ja, we doen het steeds uh, eind september, begin oktober. Dat is vorig ja. jaar ook zo gebeurd. Ja. En uh, het, uh, het neemt een beetje een vlucht in de zin van, er is heel veel belangstelling voor. Ja, dat bedoel ik. We doen er veel aan aan de, aan de promotie, aan bekendmaken ervan en zo. Mm -hmm. En uh, er wordt ook veel gehoor aangegeven. Want laten we zeggen, alleen maar promotie doen, dan moet aan de andere kant natuurlijk ook geluisterd worden. Maar ja. dat is, uh, is heel goed geregeld. er wordt veel naar geluisterd. Veel mensen zijn er uh, enthousiast voor en zitten ze. In. Op wat voor manier treden jullie naar buiten, buiten Zandvoort? Uh, nou, buiten Zandvoort niet zo heel veel eigenlijk hoor. Dat uh, zouden we eigenlijk wel willen. Maar het is met name natuurlijk ja, een, een uh, zeggen, lokale of regionale... Uh... Beweging ja. Of, of uh, bezigheid maar persberichten eigenlijk. naar ja, Haarlemse Dagblad. Ja, doen we ja, ja. Dus in de regio zijn we zeker actief. Er zijn dus uh, persberichten zijn er uit te gaan. Er zijn advertenties uit te gaan in het Haarlemse Dagblad. In IJmuiter Courant, uh, In de Heemsteedse Korant. Etcetera, cetera. Et cetera. Ja. Dus uh, dat is wel gedaan eigenlijk hoor. Vrij intensief uh, deze keer. En uh, uiteraard ook met persberichten werken we hier. ja. ja. ja. Die, ik was even nieuwsgierig naar die, die 20 gasten. Kunstenaars. Ja, ja. Waar die exposeren? Bij, ook ja. in de ateliers van ja, BKZ-kunstenaars? Ja, precies. Die exposeren in, in ateliers van de BKZ-mensen zelf. Hè, van die, uh... Ik kan me voorstellen, het Zandvoortsmuseum, Museum, ja, dat is een plek waar dat zou kunnen. Ja. Maar ook ja, gewoon ja. in ja, de ateliers. Onder andere van... in de haven van Zandvoort uh, zitten een aantal mensen die daar uh, exposeren. Maar ook in de ateliers uh, wordt er geëxposeerd. Dus laten we zeggen, de plek waar ik zelf sta, ik sta er in het Atelier het Zand bij uh, Wona. Uh, mij aardige Aardigeest. En uh, daar zijn ook andere exposanten. Dus ze zijn met z'n, uh, als ik het goed heb, met z'n vijf eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, ja. en die komen dus inderdaad van buiten, worden uitgenodigd. En zijn ook voorgaande jaren al uitgenodigd en zo. En daar heb ik contacten mee. Ja, even over uh, het thema voed Licht. Ja. Hoe uh, zijn jullie daaraan gekomen? Uh, dat hebben wij gewoon zelf bedacht. Ja, <laughs> ja. Ja. Uh, ieder jaar moet zo'n zo zo zo manifestatie uiteraard een, uh, een thema krijgen eigenlijk. Hè? Want ja. Daar staat een beetje in, in dat thema, dan weten we een beetje waar we aan moeten denken. En voetlicht leek ons wel leuk om eens een keer kunst voor het voetlicht te brengen. Gewoon. Dat mensen daar op een uh, wat andere en een beetje actievere manier kennis mee kunnen maken. Want ja, dat willen we uiteraard eigenlijk als BKZ. Hè? Dat uh, de dingen die we maken en dingen waar we mee bezig zijn, dat die uh, ook bij een groter publiek bekend worden en zeker bij het Zandvoorts publiek uiteraard. Mm -hmm. ja. Nou, wat we graag willen is gewoon die kunst laten zien, erover praten, met mensen communiceren en eh, nou, daarmee bezig zijn. Dus. Ja. Even over uh, het kunstenaar zijn. Ja. Uh, nou ja, er wordt nu getimmerd aan een nieuw kabinet. Ja. ja. En daarin wordt de kunst en cultuur nogal flink. Uh, ja. Ja. Ja. De in gezet ja. lijkt het wel. Ja. Ja. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, uh, uit <laughs> een ja. minder voorspelbaar. Blij, toch? <laughs> ja. Ja. Een beetje voorspelbaar natuurlijk. Ja. Nou, Dat vinden we natuurlijk ja, eigenlijk erg. jammer ja. En dat is een beetje treurig ook. Hoor, dat ja. inderdaad met name kunst en cultuur gekort worden. -kunnen ja. jullie, uh, ja, geven jullie dat ook aan? G zeggen van, nou, dit is wel erg uh, bot hoe jullie dat stellen. Uh, ja, uh, via bepaalde kanalen laten jullie dan, uh, dat ja. dan ook weten. Het is, uh, nou ja, uh, er is gisteren is er een opening geweest... Uh, van die kunstracht 12 he, in de Haven van Zandvoort. Ja. Daar heeft uh, de wethouder he, mm -hmm. heeft daar gesproken en zich uh, heel fel gekeerd tegen. De, de komende bezuinigingen, zeg maar, op kunst en cultuur. Ja. En dat is op zich heel goed. En de meeste, laten we zeggen, leden van de BKZ die, die scharen zich daarachter natuurlijk. Ja. Die voelen dat dan mee. Gewoon uh, is dat, zien erbij al hangen. Ja, is dat prettig? Dat zo'n uh, wethouder, in dit geval wethouder, tonen. Ja, en kennen, we kennen hem als een beetje als een bevlogen wethouder in dat, in dat, in dat, in dat, in dat verhaal. Maar uh, is dat prettig, dat er toch iemand nu in... Uh... Nou, ja, eigenlijk wel natuurlijk. er ja. in ieder geval enige, enige steun is en enige, enige uh, ja, uh, uit die hoek met name. Hè. Uit ja. de hoek van de, van de overheid, want ja, het is toch een beetje de vertegenwoordiger van de overheid, zeg maar eens. Ja. En dat die ook voelen van, nou, het gaat dus... Uh, het worden misschien wel barre tijden voor de kunst en... De cultuur. Mm. Dat vinden we natuurlijk ja, op zich wel eh, keurig. Gaan wij er als, uh, als antwoord met dit uh, verhaal. ook zo in zo'n weekend daar iets van merken? Nou, ik denk op dit moment. wat betreft die, die kunstroute, hè, de Kunstkracht 12. Mm. niet zo heel veel eigenlijk. Hoor. Nee. Het is niet zo dat, uh, laten we zeggen. er uh, minder ateliers open zijn. of minder kunstenaars zijn. dat de zaak dus versmalt of, of uitgedund wordt. Hoor, dat helemaal niet eigenlijk. Mm. Hoor. Maar ja, uh, mensen worden wel, laten we zeggen. in hun kunstenaarschap. Hè, voor zover ze daar dus wat dat betreft inkomen van afhankelijk zijn. Daar worden ze wel in geraakt natuurlijk. Dat speelt natuurlijk wel mee. Uh -huh. ja? En uh, er zijn ook ook kunstenaars bij die naast het kunstenaarschap ook nog... laten we zeggen, een andere baan, andere verdiensten hebben en zo. Hè, dus... Uh... Nou, het is allemaal een beetje kijken van, van, van hoe dat gaat lopen. Het is ook nog een beetje afwachten hoe dat uitpakt, dat regeringsbeleid, dat regeringsakkoord. Of dat inderdaad allemaal wel feitelijk ingevuld wordt. Er zijn wel plannen en die maken ons een beetje onrustig. Maar of het allemaal gerealiseerd gaat worden, nou ja, dat is een beetje punt 2 natuurlijk. De, de geluiden wat dat betreft zijn een beetje gunstig. Van, nou, het kan allemaal nog wel meevallen, want uh -huh. zo vaart zal het misschien niet lopen. Maar toch, het is geen, geen reden om erg monter en blij te worden. Ja, ik was even nieuwsgierig, Herbert. Uh, in hoeverre zijn uh, Zandvoortse kunstenaars afhankelijk van uh, subsidies en, en steun vanuit de Rijksoverheid? Uh, hier lokaal hebben we het een en ander, het beroemde casinofonds en dergelijke. Ja. Waaruit activiteiten kunnen, uh, gefinancierd kunnen worden. Uh, maar is dat, geldt dat toch ook voor Rijksoverheid? Uh, dat daar af, een zekere afhankelijkheid is? Ik weet dat niet. Ik denk het ongetwijfeld wel. Er zijn uh, kunstenaars bij die uh, van... van uh... Uh, ervan moeten leven. Laten we het zo maar even okay. noemen. Gewoon, hè. Die ja. echt uh, niets anders uh, hebben dan de kunst. En die moeten ervan leven. En die worden uiteraard ook gesubsidieerd. Of ze krijgen een, een uitkering of zo. Of ze worden gesubsidieerd. Of ze krijgen op een of andere manier subsidies. Yes. Uh, in welke mate dat, dat bij BKZ speelt. Weet ik niet heel nou precies ja, dat, eigenlijk. Gewoon, maar ongetwijfeld uh, speelt Het gaat meer om de stromen. Dus, dus ja, vanuit de gemeente Zandvoort. En, en fondsen ja. hier. in Steen ja. en ander. Nee. Maar er zijn ook mensen afhankelijk van die Rijksoverheid. Ja, ja, ja zeker. Maar hoe uh, belangrijk is kunst en cultuur voor een, uh, voor een uh, lokale bevolking, volgens, nou ja, volgens jullie groep dan. Ja, ja. No, heel belangrijk. natuurlijk. Be ja, ja. Dat is één inkoppertje. Hè? Ja. ja, heel ja, ja. belangrijk. Maar ja, eigenlijk uh, uh, het is ook heel belangrijk, gewoon natuurlijk, hè, dat, ja. dat mensen kennis maken met, uh, met kunst. Uh, ik zeg wel eens van: god, je kan naar de IKEA gaan en ja. daar iets gaan halen natuurlijk. Ja. En je kan gewoon kunst aanschaffen. Dat dat kost je meer, maar het heeft ook een heel andere impact ja. dan dat we zeggen iets kopen. Wat meer beleving. Nou, in je beleving, hè? dat ja. natuurlijk zeker hoor. Maar ja. eh, ook, ook voor je gevoel eigenlijk hoor. Het is ook ja. iets anders. Hè? Of laten ja. we zeggen, of je iets koopt, hè? wat laten we zeggen, in elke dwarsstraat hangt. Ja, ja. Ja, hè? Dat kan dan. Ja. Ja. heb je voor een paar cent iets aan de muur hangen. gewoon, Of dat je iets koopt wat heel uniek is en wat ja. heel speciaal is. Waarvan je weet van dat is eenmalig, et cetera, et cetera. Ja. En laten we zeggen, daar is ook echt door een kunstenaar aan gewerkt. Hè? Dat, dat voel je, nou dat klinkt een beetje mystiek of zo, maar mm -hmm. dat heet wel iets natuurlijk. Of je een, ik ben dan zelf schilder, of je een schilderij van mij koopt, dat is toch iets anders dan bij Ikea of wat dan ook. Daar iets gaan halen enzovoort, of, of, of een poster aan de muur hangen, et cetera. Dat is toch iets anders gewoon eigenlijk. Goed, we gaan zo even nog verder praten, ja. maar eerst gaan we even een stuk muziek draaien. Maar ik kreeg geen antwoord Ik had je nummer van die live van Tavares. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Vries, maar ja, niet zo goed als dat van jou Jij zingt over het leven en zij zingen steeds Waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader Je kan me trouwens nu even niet sms'en Want mijn telefoon zit in de lader Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed En die muziek die je maakte met Venners heb ik ook op bandje Ik vind het vet Ik heb al je platen zie, al mag ik ze van en niet meer spelen ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle. Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtend Waar gaan we heen, ik wil het weten. Maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen op een nieuwe dag. Op een dag. Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen u in hurde Karib was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders bij je heid en men misschien? Het adres is http slash friesland is het beste slash c.html Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan Maar je kon toch tenminste praten met Hilke Anne, dat is mijn kleine broertje man We hebben drie uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak zegt Baken mijn brief duurt nu te lang. Het zijn al twintig vellen. Laat je nu snel wat van je horen. Heel veel groetjes, Jelle. Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Dan nou, voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten, maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen op een nieuwe dag. Op een je Beste meneer, ik laat mijn grootste fan maar even stikken Misschien had Peppe wel gelijk overal dat jokken en dat pikken Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan En ik heb een doosje Frieske Dumkes op, denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje, ik rij straks in het Jeukenmeer Je kan het wel vergeten, Sip, die naaiedij, die komt niet meer Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ah, ja, dat is mijn kavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij Siep, ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meenere dingen die ik met mijn kavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijgen Siep, ik zet mijn versnelling in zijn drie. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. Of zouden we zouden samen kunnen zijn Siep, ik ben je ideale man. Oh bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan. En ja, Sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je K.W. moet bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, ziet, ze was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppen wat hulp aanzoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar sla het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, okay, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En naar jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het jeuk in een paling kunnen vissen. Ook al hoorde ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia genaamd naar het ziepje. Die jongen die heeft het wel gered. De kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij. Deel Slimme schemeren was dat ooit. Je hebt uh, iets bedacht om uh, dat nummer van Eminem nog eens een keer te bewerken. Nou, dat is ook al een tijdje terug. Kwart voor elf. We gaan nog even verder praten met Herbert Willems van Kunstkracht 12. En binnenkomt ook. Ja, ja, dat is een van de mensen uh, achter kunstkracht uh, 12 ook. Uh, maar we gaan nog even, eventjes uh, verder praten met Herbert Willems. Uh, want de, je hebt een boekje bij je. Ik zat ja. er even aan te plukken net. Ja. Maar uh, dat had te maken met, uh, met de, de plekken waar, uh, waar jullie zijn. Want ja. er staan op diverse plekken. Zijn jullie ja. te zien? Ja, er zijn uh, 23 ateliers, of 25, kleine 25 ateliers. Ja. Waar we dus uh, te zien zijn eigenlijk. Mm -hmm. En uh, uiteraard, mensen die daar naar Zadvoort toekomen, of Zadvoort zelf uiteraard, die moeten een boekje hebben mm -hmm. om de route te weten. En die boekjes zijn eigenlijk uh, verkrijgbaar bij, nou, op een aantal uh, adressen. Uh, het VVV, mm -hmm. dat is uh, midden in het centrum, dat is, ja. uh, daar liggen boekjes. Maar is dat de bus... ook zondag open, uh, het VVV? Ja, ik denk het wel hoop ik tenminste, ja, ja. weet ik niet eens zeker maar ik denk het haast wel nou, maar, maar in zo... ieder geval bij de bushalte ook bij de bushalte het... de de bus. ja, ja, daar zijn ze ja. ook te krijgen ja. het Zaltevers Museum ja. uh, heeft uh, boekjes um, alle ateliers hebben boekjes ja. daar liggen boekjes dus uh, op een aantal plekken kunnen ze gewoon zo'n boekje oppikken en meenemen. Ja. ja. Uh, even over uh, de, uh, een van de bijzondere plekken. Uh, de, de, de werd er werd geduid, de haven van Zandvoort. Ja. Er zitten met een aantal uh, oud Zandvoortjes die denken, hebben wij dan een haven? <lacht> nee. <lacht> nee. nee. Wat, uh, het is uh, Club Maritiem. Daar, uh, daar, de vroegere Club Maritiem. De vroegere van. Club ja, Maritiem. Bij, uh, bij het Juttersmuseum naar beneden. Ja. Daar is de haven van Zandvoort. Ja. Dat rotonde, is een strandpavioen, een permanent ja. strandpavioen. <coughs> daar exposeren ook mensen. Ja, in de haven van Zandvoort, dat is bij de rotonde dus, mm -hmm. naar beneden mm -hmm. toe. Uh, daar exposeren ook, ik geloof, vijf, uh, vijf kunstenaars. Dus uh, daar kan ook en uiteraard gegeten worden en gedronken worden. Ja. Maar uh, ook naar kunst gekeken worden. Dus ook daar liggen weer boekjes uh, die mensen kunnen oppikken en zo. Ja. En, uh, ja. Ja. Een uh, ander bekend punt is... Uh, ja, ik wist niet dat het zo heette, maar het uh, Atelier Aquaba. Ja, ja. <tuggen> wat is dat? <laughs> het is een atelier. Ja? Maar voor uh, zand wordt dus bekend, hoor, het pand. Ja, ja, het is aan het Schelpenplein en het, uh, het is de smederij eigenlijk. Ja, van Gansner. Ja, ja, ja. ja. ja. dus uh, daar is uh, momenteel uh, het atelier van Ellen Kuil, een glaskunstenares en zo... Het, uh, en zij exposeert daar uiteraard ook weer met een aantal gastexposanten. En ook daar liggen weer boekjes ja, met de route erin en alle mogelijke informatie. Ja. Herbert, verlok ons eens om te komen. Vertel eens wat we ongeveer kunnen zien. Ja, het is, greep eruit. Ja, nou, het, het hele aantrekkelijke is natuurlijk uh, op de eerste plaats de verscheidenheid... Ja, het is heel verschillend, want er is glaskunst en er is uh, beeldkunst, er is schilderkunst, er is fotografie. Dus alle mogelijke kunstvormen zijn vertegenwoordigd. Dat is het eerste aantrekkelijke. Het tweede aantrekkelijke is, het is allemaal ook nog betaalbaar. Hè, laten we zeggen, als we praten over... Uh, nou, laten we eens een greep doen. Hè. Uh, zeggen ze? Uh, hoe heet no. de kunstenaar uit Oudmars een beetje wel dat je kunt kopen gewoon uh, hmm. tot schuld bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat ik daar een ja, zee ja, ja, ja. van heb bijvoorbeeld. Nou, dat kost handenvol geld. Deze kunst is allemaal op zich betaalbaar. Het derde heel leuk is natuurlijk dat alle kunstenaars er zelf zijn. En tekst en uitleg kunnen geven over hun kunst. En het is wel eens aardig om te horen van kunstenaars zelf. Van, hoe kom je nou aan een onderwerp? Hoe doe je het gewoon? Heb je hebt het behandeld? et cetera Ja, jij zegt dat zo langs je lang neus weg. <laughs> uh, behalve het genieten, het kijken. Ja. Uh, kun je ja. ook wat kopen? Ja. Je kunt uh, ook wat kopen. Yeah. Uh, de kunstenaars uh, vinden het leuk om hun werk te laten zien. Om erover te praten. En uiteraard ook om het te verkopen. Yeah. Hey, want ze moeten er ook voor een deel van leven. Laten we wel zijn. Daar hoeven we geen geheim van te maken. Uh, we verkopen het graag gewoon. Ah, en het zijn allemaal hele prettige prijzen. Dus uh, het is... Uh, ja, als je gaat kijken bij een kunsthandel of bij galeries en zo. Dan praat je over heel andere prijzen dan nu. Dus het is allemaal goed betaalbaar. Maar nogmaals, voorop staat gewoon kennis maken met kunst. Ja, juist. In al zijn vormen en verscheidenheid. Oké, okay, ja. dat, dat is de, dat is de, de, de kunstkracht 12. Ja. Nu, nu even, uh, want uh, hij kwam al voorbij, de Aquabo, ja. uh, was dat geloof ik? Aquaba. Aquabo, ja. Ja. dus. <laughs> van de voormalige smederij van Gansner, daar zit het. Um, dat daar is een van de altijs, ja, een van dat de, ja, de altijs, ja. maar daar gaat zich ook wat anders uh, uh, ja. afspelen, geloof ja. ik. Hè? En dat is pas in 6 november. Ja, uh, maar is wel een. Dat is, ja. uh, wordt heel leuk. Er is een, een 50-plus beurs geweest in Utrecht. Ja. een paar weken geleden. Zandvoort is uh, de plaats waar het VVV Zandvoort. als eerste een nationale 50-plus dag organiseert. Ah. En naar alle mogelijke instellingen en groepen wordt oh. gevraagd om daar medewerking aan te verlenen. Nou, dat doet natuurlijk ja, de Beelden en Kunst naar Zandvoort. de BKZ uiteraard ook. Ja. Uh, wij uh, organiseren in het uh, Atelier Aquaba. een, uh, een uh, serie uh, uh, presentaties over kunst kopen. Dus ja. iedereen die daar bang voor is. Van oh jee, wat moet je er allemaal voor weten en kennen. En uh, et cetera, et cetera. Ja. Even langskomen gewoon. Het is gratis. We gaan uh, je vertellen van waar je moet passen. Wat je wel moet doen. En wat je zeker uit je hoofd moet laten. Ja. En, moet doen. en het helpt natuurlijk ook dat een hele hoop kunstenaars ook boven die leeftijdscategorie zijn. Ja, ik. ja. <lacht> <lacht> dus dat, dat geldt ook. Wel. Ja. We weten precies waar we over praten. Ja, precies. Dus, ja, want het is natuurlijk nee, altijd tuurlijk. wel prettig als er ja. dus mensen van die, van die leeftijdscategorie ja. Ja, een andere, leeftijd, de ja. andere leeftijdscategorie toch. Ja. Ja. Ja. Ja. Wij kennen de vrees voor kunst van, van de wat ouderen. Gewoon van, ja, ja. Wat, je moet er niet bang van zijn. Zo, nee? ik bedoel, je moet een paar regeltjes in de gaten houden. Gewoon. Ja, laten we zeggen, mensen denken, is het een als workshop ik het... als ik het je nee. zo hoor? Nee. nee, nee daar nee. lijkt ik, het wel nee, op. Nee, precies. Ja? Ik, ik zeg ook een presentatie, een lezing. Mm -hmm. uh, aan de andere kant is het altijd leuk om mensen iets te laten doen. Hè, van, ja? Geef ze nou eens een keer een schilderijtje in handen. Van, ja? Is dit nou kunst of is het nou geen kunst? Ja. Ja? En wat mag het nou kosten? Dus Ik wil wel, want ik ga zelf die presentatie verzorgen. Ik wil ze wel iets laten doen. Mm -hmm. Maar een echte workshop, daar moet er ook gewerkt worden. Ja, ja. Is het eigenlijk... Uiteraard weer niet eigenlijk, nee. nee. Maar ik wil ze wel even aan het denken zetten en aan het werk zetten. Dus uh, tikkeltje workshop is het weer wel. Ja, okay, dus. en het is een uurtje gewoon uh, met de mogelijkheid om even na te praten. Er worden drie sessies uh, gedaan. Ja. Hè, om 12 uur, om 2 uur, om 4 uur, om 4 uur s middags ja. op 6 november. En uh, het lijkt mij heel, uh, heel prettig om te doen. Ja, want die ruimte is natuurlijk beperkt en daarom is het ook drie ja. keer eventjes ja. uh, binnenkomen. Ja, we hebben een maximum van 15 deelnemers. Ja. Uh, er is uh, niet meteen een voorinschrijving hoor. Als ja. mensen zich willen laten inschrijven kan dat bij het VWV. Ja. Nee, maar er zijn uh, drie rondjes zeg maar, van 15 mensen maximaal. Ja. Uh, Inschrijving via VVV? Ja, kan. Maar hoeft voor ons niet. We okay. hebben gezegd tegen hey, VVV, we wachten gewoon af wat er komt. Wij zijn er gewoon klaar voor. We hebben die presentatie ja. klaar. Uh, de catering is klaar uiteraard. De ja. heb enzovoort. Ja. Dus uh, we wachten het gewoon af. Ga, en, uh, gaan we nog een publicatie zien? Uh, Zandvoortse ja. Courant ja, of zo? Ja, of ik zoiets. denk wel dat we daar, uh, er, is, uh, er in ieder geval persberichten komen. Gewoon. Okay. Ja, via het VVV. Dus uh, er wordt zeker nog bekendheid aangegeven. Oh, ja. Nog even naar kunstkracht 12, uh, ik, uh, ik las in, uh, in het bericht dat uh, vandaag en morgen de meeste ateliers zo tussen 12 en 6 uur ja. vanavond open zullen ja. zijn, twee dagen lang, uh, er is ook een uh, evenement vanavond ja. nog. Om acht uur is er een evenement, ook weer op het strand, of ja, ook weer, maar in ieder geval op het strand, weer uh, bij uh, Daan van Zandvoort. Uh -huh. En er is een, een lightshow of een manifestatie met licht en dans enzovoorts. En uh, ja, het is een ode aan het licht, hè? maar een, een soort spektakel tot kwart voor negen. Uh, dat is heel uh, aantrekkelijk en heel uh, opzienbarend lijkt te worden gewoon. Dus uh, We ik hoop zeggen... dat de regenbuien voorbij ja, zijn. Ja, ik hoop dat de regen uh, even, uh, even weg blijft en zo. Want het is natuurlijk dus leuk om, uh, om dat te doen als het, uh, het weer een beetje meewerkt. Ja, maar dat vormt uh, ook de laatste jaren toch wel een vast onderdeel in, uh, in uh, ja, zoiets. Uh, ja, op, ja. Op, op een zaterdagavond, dat ja. daar ook wat, uh, wat ja. reuring eigenlijk is. Ja, ja, ja. ja, er zijn natuurlijk meer dingen die gedaan worden hoor. Maar mm. behalve dat die kunstroute er is hoor. En, en de, die ode aan het licht, het dansverstijnen enzovoorts. Hè, is er ook een, een, een, een, een manifestatie. In uh, de muziekkapel. Oh ja. Dat is ook een. een, een, een dat heet dan een Poort van het Ogenblik. Dat wordt door Erik Holtkamp gedaan. En die ontvangt daar mensen en uh, probeert ze verlicht te maken. De dat, Poort <laughs> van het Ogenblik. Zo heet dat. Ad, ja. ja, heel cryptisch. Ja. De <laughs> ja. Poort van het Ogenblik. Uh, vraag me niet wat er precies gebeurt. Ik moet dat ook geheim houden trouwens, als ik het ah, dat wil ja. weten. Maar ja. uh, mensen worden daar inderdaad ingewijd in, uh, in de kunst, denk ik ja. En bereiken een, uh, volgens Erik, hogere bewustzijn. Bewustzijn staat. Ja, dus is het, het, uh... het klinkt een beetje spiritueel, <laughs> ja, eigenlijk ja, als ik het ja, zo. Ja, ja, uh... Het is ook heel spiritueel, geloof ja? ik. Ja. En los daarvan en daarnaast is er ook nog onze dichter aan zee, of dichteres aan zee, nee, Ada ja. de Mol. Ja. Of Adamol, ja. Ja. Ja, Die inderdaad uh, gedichten uh, doet met haar uh, groep, de Nieuwe Eglantier mm -hmm. En die doet het op zondagmiddag. Ook en, nog. Ook dat, ja, ja. Ook, en ook dat staat in het programmaboekje, wanneer ze waar precies met die ja, mensen is. Want het is natuurlijk wel beeldende kunst wat, wat hier gedaan wordt. Maar eh, als ik aan kunst, kunst denk, dan denk ik ook aan een soort schriftelijke vorm of wat dan ook. Tuurlijk, er is veel meer kunst, literatuur ja. is ook kunst, ja. architectuur is kunst, kunst enzovoort. Ja. Dus het, het maar staan jullie kunst? daar als kunstkracht 12 eigenlijk ook open voor? Als daar, eh, los daarvan, als daar ineens iemand zijn vinger opsteekt en zegt van... Ik uh, schrijf verhalen. Ik uh, doe wat aan dichter. dichten. Uh, oh, ja, Zo'n ja. Ademol bijvoorbeeld in dit geval. Ja, ja, ja, we die... zijn wel beeldende kunstenaarsantwoord. Be BKZ. Be uh, ja. <laughs> dus met alle ja, respect. Was even <laughs> <laughs> ik was met, even afgeleid. Maar ja. goed. Met alle respect. Maar ja. nou, Adem is erbij gekomen. Want die is uh, in plaats van Ellen gekomen. En doet een ja. ja, En ze is ook dichter bij zee. Hè, dichteres. Ja. Dus uh, ja. we hebben die link eventjes gemaakt. Hoor, maar je zou kunnen zeggen van. Maar dat kan natuurlijk ja. wel ter ondersteuning tuurlijk, dienen van. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Zoiets. Toch? Ja. Allerlei teksten van haar uh, zijn ook aangebracht voor de ateliers. He, er staan allemaal van die tekstjes. De mm -hmm. Voetstappen enzovoorts. Mm -hmm. en het is natuurlijk ja, een beetje een, een, een samengaan tussen dichtkunst en, uh, en beeldende kunst. <laughs> en dat verdraagt zich heel goed samen hoor. Ja. Goed okay. overnagedacht in ieder ja. geval. Nou, ja. we, het is... Genieten van kunst. Ja. Het is gezond, ja. het is wandelen. Ja, ook dus dat. Ik zou zeggen: doe het mensen, haal een boekje op voor de route. Ja. En als je niet precies weet waar je moet zijn, in ieder geval bij de bushalte, bushalte daar kun je altijd een zeker, boekje krijgen. VVV. Dit was het. Uh, ja, ho, ho, ho. Oh, Nee. Nog oh, <laughs> niet oh, helemaal wat. <laughs> Nog niet helemaal, want kijk, uh, er is uh, straks. Nou ja, in ieder geval. Herbert, dank je wel voor je komst. Ja. Dat sluit ik dan in dit geval dan even af. Uh, 3 oktober, dat is morgen, is er voor de mensen die weer van jazz houden. Want voordat ik dat vergeet, is er Jazz in de Krocht. En Jesse van Ruller gaat daar een, een, ja, een optreden verzorgen. En ja, we hebben daar al het een en ander over gehoord uh, door. Uh, door de man die daar het een en ander, Hans, Hans, kom op, hoe heet hij nou? Hans Rijmers. Ja, inderdaad. Soms vergeet ik gewoon uh, spontaan namen. Ja, dat, dat krijg je dus. Uh, dat is dus dat is morgen. Het volgende onderwerp, Jaap. Hoe oh, is dat zo? <laughs> ja, het volgende onderwerp. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, vraag me niet even hoe laat het is. Want het, ik heb het afgeplukt van uh, de evenementenlijst van uh, de VVV in Zandvoort. De exacte tijd weet ik niet. Maar dan is het gewoon even raadzaam om even na te kijken op uh, de website. Ik geloof dat het. Uh, nou als, als, als, als er. Gegoogeld wordt jazz in Zandvoort. Daar dan is dat dus gewoon gaan, helemaal ja. duidelijk. Hoe laat dat uh, begint. Maar Jesse Ruller, morgen in het gebouw De Grote Krocht. Tot aan het nieuws. Een stuk muziek. It's over, knowing there's so much more to say. So van ZFM via de kabel op 104,5 en in de op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is jullie lekker, met het NOS journaal. CDA-voorzitter Bleker vindt dat het congres van zijn partij vandaag alleen een succes wordt als mensen na afloop naar huis gaan met het idee het was mijn club en het blijft mijn club. Hij riep de leden op respectvol met elkaar om te gaan. Bleker kreeg bij de opening van het congres een staande ovatie van de leden. Onderhandelaar Bijleveld noemde het congres uniek in de geschiedenis van het CDA en van Nederland. Ze benadrukte de passage in het regeerakkoord waarin staat dat de overheid alle burgers gelijk behandelt en niet discrimineert. Voor de bijeenkomst in Arnhem hebben zich een kleine 5000 leden aangemeld. Ze moeten zich uitspreken over het teruggedoog- en regeerakkoord met VVD en PVV. Het CDA is ernstig verdeeld over samenwerking met de PVV. Ook de CDA-prominenten zijn het onderling niet eens. Minister Donner, die voorstander is van de nieuwe coalitie, verwacht geen gemakkelijke discussie. Hij vindt dat recht moet worden gedaan aan alle gevoelens. Volgens hem is dat de enige manier om de tegenstellingen te overwinnen en bruggen te bouwen naar de mensen die zich herkennen in Wilders. Donner benadrukt dat de PVV zich voegt in het democratisch bestel en de rechtsstaat accepteert. Hij is het niet eens met partijgenoten minister Hirsch Die vindt dat het nieuwe kabinet zich afhankelijk maakt van spelbepaler Wilders. Volgens Donner kan Wilders alleen...